Jennifer Okeloen met het NOS Journaal. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt militaire doelen te hebben bestookt. Er is nog geen zicht op slachtoffers of schade. Rond 1 uur Nederlandse tijd kwamen de eerste berichten van explosies in de hoofdstad Teheran. Zo'n vier uur later, na meerdere aanvalsgolven, liet het leger weten dat de aanval klaar was... Israël zegt onder meer locaties waar raketten worden gemaakt te hebben geraakt. Iran claimt dat er beperkte schade is aangericht. De Israëlische aanval is een tegenreactie op de Iraanse raketaanval van ruim drie weken geleden. Is weer Israëls woord toen wraak te nemen zonder te zeggen wanneer die tegenreactie zou komen. Premier Schoof heeft gezegd dat het kabinet had kunnen vallen... tijdens gesprekken over het vrijdag aangekondigde asielbeleid. Het waren zware gesprekken, maar de vier regeringspartijen... hebben uiteindelijk allemaal ingestemd... met het door PVV en NSC opgestelde pakket asielmaatregelen. Voor het eerst sinds 1988 gaat de Washington Post... geen van de presidentskandidaten in de VS steunen. De uitgever zegt daarmee terug te gaan naar de wortels van de Washington Post... Journalisten van de krant zeggen dat de eigenaar van het dagblad Jeff Bezos... een opiniestuk met steunbetuigingen aan Kamala Harris heeft tegengehouden. Een man van 28 uit Haarlem zit vast... omdat hij wordt verdacht van grootschalige internationale oplichting. Hij werd al in september opgepakt in Rome, maar gisteren pas voorgeleid. Volgens de politie zou de man sinds 2019 bezig zijn geweest met witwassen en oplichten. Zijn bedrijf beweert met AI-software te hebben ontwikkeld... voor het analyseren van rundgefoto's. Mensen die geld overmaken hebben nooit werkende software gekregen. De Haarlemmer was actief in de VS, Italië, Zwitserland en Nederland. Het weer, vooral in het noorden, kan het mistig zijn. Het is een graad of elf. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 21 graden.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 De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velser-tunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen afrits Spaarndam en, en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur. En tot zover de ANB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 I know I was wrong when I left the for a life it did Pittsburgh. They say you never miss the water until it's gone. for Ritme, Ritme van ZFM. ZFM.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 Baby, when I'm so You know that I could use somebody yeah, yeah. Someone like you